Het weer wisselen bewolkt en kans op een bui. In het Noordoosten kan het glad zijn. Overdag regen en maximaal 9 graden. Tot zover het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie met één file op de A12. Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Woerden. Daar 3 kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En CRV. Casa Luna. Klaas Trupsteen. Goedenacht, hartelijk welkom bij het Tweede Uur van Casa Luna. We gaan het hebben over het geheugen. Naar aanleiding van het, het, het gesprek dat ik net met Elke Gerards had. Eh, toen ging het nog over het, de werking van het geheugen naar traumatische ervaringen. Daar gaan we het van loskoppelen. We gaan het gewoon over het geheugen hebben. En ik ben benieuwd hoe uw geheugen is. Of het goed werkt? Hoe eh, onderhoudt of traint u uw geheugen? Is het nog zo goed als vroeger? Hoe, hoe selectief is uw geheugen? Wat onthoudt u goed en waar heeft uw geheugen meer moeite mee? Nou, die vragen die gaan we allemaal stellen. Alles wat u over uw geheugen kwijt wilt en hoe u daarmee omgaat... en hoe lastig of hoe leuk het soms is, dat kunt u met ons delen. En dan eh, moet u wel even bellen of mailen of twitteren. En dat bellen dat kan naar 0800-1121... 0801121. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl kasaluna@ncrv.nl, En als u wilt twitteren, dan kan dat naar hashtag Casaluna hashtag Casaluna um, Even kijken op de Twitter zie ik nu nog niet zoveel, maar in de mail zag ik al wel wat. Er is iemand, Bram Schultingen, die vond die muziek net heel mooi. Dat is leuk om te horen. Dat is leuk voor de twee elkens. De elke die het heeft meegenomen en de elke die het heeft gezongen. En uh, ook nog een mailtje van Cor Vrolijk. En hij schrijft... Mijn geheugen gaat terug naar mijn kindertijd. Als driejarig jongetje werd ik door mijn moeder gestraft... na het wegnemen van een tolletje bij de kruidenier... Na het spelen ermee moest ik het voor straf zelf terugbrengen. Hij mocht nog wel even doorspelen, dat is wel lief van moeder. Uh, nu, bijna, uh, nu als bijna 64-jarige man, wonend op Curaçao... kan ik het moment van mijn straf me nog herinneren als de dag van gisteren. Helaas kan ik vanaf Curaçao geen uh, 0800-nummer bellen... anders had hij dat zeker gedaan. Nou, het zou leuk zijn om even met Cor vrolijk te praten, maar het mailtje is ook al leuk... Hij luistert elke avond naar ons en ook nog met veel plezier. Dus dat is hartstikke mooi. De vriendelijke groeten krijgen we allemaal van uh, Cor Vrolijk. Ja, er is op dit moment wel iemand aan de telefoon, maar ik weet nog niet wie. Dus we gaan even naar wat muziek luisteren. En uh, dat is um, Ed Sheeran en die zingt over The 18. MUZIEK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 Man. It's too cold outside for angels to fly Angels to fly To fly, fly For angels to fly, to fly Ed Sharon was dit met een nummer dat hij uh, uh, september, oktober vorig jaar heeft opgenomen. The A-Team was dat. Ik heb iemand aan de telefoon, maar ik weet eerlijk gezegd de naam niet. Goeienacht. Nico. Zegt u het nog eens? Nico. Nico. Ja. Nico. Oké, okay. hallo. Ah, goedenavond. Goedenavond. Over het geheugen, hè? Ja. Dat is een erg belangrijke zaak. Ja, zeker. Want bijna iedereen heeft problemen ermee. Heeft u naarmate je ouder wordt, groter ja. de problemen. Hoe oud bent u, als ik vraag mag? Ik ben 72. 72. En hoe is het met uw geheugen? Baar slecht. Het is, altijd, het is nooit uh, goed geweest, maar uh, met de leeftijd merk je dat uh, je geheugen je verlaat. Ja. En hoe vaak merkt u dat dan? Je merkt het de hele dag. Ehm... Uh, en uh, je merkt dat je dat het met de tijd nog uh, erger wordt. Dus uh, bijvoorbeeld wil je iets doen en uh, dan ga je dat doen en merk je dat je het niet meer weet en dan uh, ja misschien komt hij nog een keer terug of heb je iets gedaan yeah. en je weet niks van. Je constateert later dat je het wel gedaan hebt, yeah, maar yeah. je hebt geen geen idee. Uh, je weet niks meer van de handelingen die je gedaan hebt. En dat gebeurt steeds vaker? Ja, met de, met de leeftijd. Ja. Dat wordt erger en erger en erger. En u zei ook, mijn geheugen is nooit goed geweest. Dat heb ik gezegd, ja. Ja, ja, ja maar wordt erger. Maar, maar hoe was het dan? Het dus Nooit, nooit sterk geweest. Nooit zoals uh, andere vrienden en bekenden. Kon u goed leren of was dat ook lastig daardoor? Ik kon uh, heel goed leren en, en dat was misschien een van de oorzaken... dat ik mijn geheugen niet getraind heb. Oh, leg dat okay. eens uit. Ik, ik, leerde, ik leerde concluderen. dus uh, uh, Ik hoefde niet te onthouden, maar ik trok de goede conclusies. Ik kon erover denken en de conclusies trekken. Maar, en, maar je moet toch ook... De gegevens leed ik schieten... Maar je moet er ook woordjes leren als je op school zit... of uh, aardrijkskunde, de topografie. Dan, dan moet je toch ook ja, gewoon stampen af en toe? Dingen. Ja, je, je hebt verschillende manieren van leren. Uh, iemand die uh, eerst uh, bijvoorbeeld uh, eerst alles onthoudt... en dan uh, uh, via dat onthouden uh, leert het. En dan andere mensen die de gegevens niet hoeven te onthouden... maar ze trekken de juiste conclusies... En dat is het. Dus ze hebben het onderwerp begrepen en mm -hmm. ze hebben het geleerd. En dus het is geleerd zonder veel geheugen te gebruiken. Nee, ja. Dus dat en dat de... was slecht voor mij, eigenlijk. u heeft het geheugen nooit zo getraind. Heeft u ook een selectief geheugen, dat u sommige dingen wel goed onthoudt en andere dingen veel minder goed. Um, ja, de laatste jaren is mijn geheugen meer selectief. Wat, wat onthoudt u wel goed, bijvoorbeeld? Het vervelende is dat ik de, de onprettige dingen onthoud en de plezierige la, laat ik schieten. Oh, dat, dat moeten we anders aanpakken, volgens mij. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Zo, dat is net verkeerd om, hè? Ja, maar dat, uh, zoiets krijg je als je. naarmate je ouder wordt en de problemen uh, groter worden. En dan, uh, dan ben je steeds bezig met de, met de problemen en dan uh, laat je de, de prettige dingen. Uh, uh, ontgaan. Ja, dat is jammer. Nog, Weinig nog... aandacht dus voor de prettige dingen. Ja. Maar waar komt u eigenlijk vandaan? En dat is niet goed, want die prettige dingen zijn er ook. Ja, zeker. Die moet je ook ja. onthouden. Waar komt u vandaan oorspronkelijk? Uit Griekenland. Uit Griekenland. Ja. Uh, nog, nog even een ander ding. Maakt, maakt u zich zorgen over het slechter wordende geheugen? Ja, ik maak wel zorgen erover. Misschien... Andere mensen maken meer zorgen over mijn geheugen. En ik... Uh... Ik probeer niet uh, zorgen erover te maken, maar, maar ik word uh, met de feiten uh, geconfronteerd. Door anderen ook? Hé, uh, wat zei je? Ook door andere mensen? Uh, ja, ja, natuurlijk. Want die zeggen... Ja, ik ben wel uh, de eerste die dat beseft, dat het geheugen uh, niet zo goed werkt. Ja, weet je, andere mensen zien niet veel van, hè. Ze weten, uh, je kan best... Uh, uh, je het kan zo zijn dat zij niks van begrijpen en, en, en niet weten dat jij zo'n probleem hebt. Je kunt er een beetje omheen praten. Dat kan, kan voorkomen, dat kan gebeuren, ja. ja. En dat doet u ook. Dat ligt in expres, ligt ook aan de andere mensen. en eh, door, door het feit dat eh, zij niet weten wat jij aan het doen bent, hoe gaat het, eh, wat er gebeuren is, nou, dan hebben ze geen. Eh, geen werkelijke beeld. Ja. Oké. Okay. Ik dank u wel voor het bellen. Ja. En succes. Veel plezier verder in de avond. Ja, dank u wel. goede nacht ook. Eh, uh, nog uh, andere, meer interessante en vrolijke gesprekken <laughs> komen. Net zo interessant, hoop ik. Bedankt. En een goede nacht. Hetzelfde voor u. Dag. Dag. Gaan we naar Tom. Dag Klaas, en heel goede nacht. Hallo. Hallo. Eh... Hallo. Um, wat ik wilde zeggen, ja, ik, ik herken heel veel dingen die, die je vertelde. Dat uh, ik heb toen een tijd, een, een jaar geleden, een zwaar oud ongeluk gehad. Ja. En ik zit uh, puur aan de mofine. En ik ja. werk nog steeds hoor, in de, in de bloemenbusiness als arrangeur. Maar ja, er zijn wel eens momenten uh, dat je dat vergeet of dat door de mofine komt. Heb je zoveel uh, pijn dan? Nog steeds? Uh, ja, heel veel pijn, ja, ja. Oké. Okay. En ik vind het gewoon heerlijk om nog een uh, aantal dagen uh, te, te kunnen werken. Als arrangeur, zei je? Arrangeur, ja. Wat doe je dan als bloemenarrangeur? Uh, ja, het bloemwerk in hotels en uh, televisiewerk. Oh, oké. Okay. Dus het uh, decoratiewerk, zeg maar. Stands oh, en beurzen. Duitsland. Maar ik bedoel, af en toe is die pijn, uh, die pijn niet te harde. En, en af en toe val ik weg met, met mijn uh, dingen. van uh, ja, Met het onthouden en... Dat ik denk, hé, hey, ik, ik, ik schaam me dan naar mijn gedood, voor, door de, ook voor, voor mijn medewerkers. Dat ik denk, hé, hey, uh, ik probeer dat te onderdrukken. Maar nou is mijn vraag, misschien dat ook luisteraars zijn, dat het misschien door de Mofine komt. Dat weet ik natuurlijk niet. Dat is mijn vraag. Heb je nooit aan een dokter gevraagd? Uh, nee. Nou, oh, die moeten dat toch weten, zou je denken. Ja, maar goed, hij zei, dat is een, uh, je moet het leven en uh, zo en zo. Dus ik... Uh, je wordt dan op een zijspoor gezet en ja. <sensor Diese> Zal ik nou even ter plekke gaan googlen voor je? Ja. Moet je toch wel kunnen vinden of niet? Maar, maar vertel ondertussen even uh, wat voor dingen je vergeet met namen. Euh, nou, uh, verschillende Latijnse bloemennamen. <nem�> oh. Dat is juist, uh, ik, ik ben uh, ik heb uh, daarover ik een middelbare tandenschool gehad en uh, en uh, altijd kussens uh, er gehad. En op een gegeven moment ontbreekt mij verschillende Latijnse namen. Hmm. En dat, dat vind ik uh, vervelend. Dat ik denk: hé, hey, je, je bestelt bloemen op de veiling. en dan kom je, stoot je je hoofd. Ja, ik zie hier uh, een van de bijwerkingen. is dat het uh, geheugen inderdaad. Uh... Oh, toch wel? Even kijken hoor. Er stond iets. Uh, moet, je, moet je maar even. Uh, als je een computer hebt op het internet. gewoon uh, morfine en geheugen. dan kom je wel dingen tegen. Ja, ja. Ik, want ik zag het net samen. nu is het een heel lang artikel. Daar kan ik het even niet in terugvinden. Maar er staat hier... Morfine een negatieve impact heeft op het anterograde en retrograde geheugen. Ja. Kan hebben. Ik weet niet zo goed wat dat zijn. Maar uh, ja. het heeft in ieder geval het heeft met geheugen te maken. Dus dat ligt ook wel voor de hand, toch? Als het sinds die tijd slechter geworden is. Ja. En uh, moet je dat nog lang hebben? Blijft die pijn? Uh, die, die, uh, die pijn blijft. Ik heb verschillende hernia uh, operaties gehad. Maar ja, het is vergeten. Uh, dus ik blijf dat gewoon uh, slikken. En uh, dan ja. doe ik uh, weer, weer pleisters, morfine pleisters. Ja. En dan weer injecties. Maar uh, nu zit ik aan die pillen. Ja. Maar oké, okay, uh, ja, je bent niet er altijd uh, goed bij, uh, Klaas. Nee. Je bent niet altijd stand-by, dat bedoel ik. En hoe oud ben jij? Ik ben uh, 65. Oké. Okay. En, en uh, hoe was het vroeger met dat geheugen bij jou? Vroeger wel ja prima, Ik ja? niks van de hand. Niks mis mee. Nee, nee, nee, nee. nee. En maar ook bloemennaam als je in die, in die sector werkt, dan is dat natuurlijk, in de, ja, Dan kan ik me voorstellen, dat het lastig ja, is. Ja, dat, dat is voor mij erg uh, verstillend. Dat is, uh, ja, dan denk ik, verdoei, dan maak ik maar weer een, weer een smoesje en zo en zo, van ach oh god, wat past het ook alweer. En dan, dan schaap ik mijn gedote, terwijl ik het zo kan vertellen. Ja, maar die mensen weten misschien ook wel... Ja, ik bedoel, uh, ze weten dat je die pijn hebt en dat je die morfine slikt. Dus die zullen het wel begrijpen, toch? Ja, ja, ja. Nou, ik probeer te onderdrukken. Ik praat er zelden over dat ik dat slik. Oké. Okay. Ja. Ja, vervelend. Ja, Maar die, okay. pijn, die pijn sowieso heel vervelend lijkt me. Precies. Ik wens je er sterkte mee. Bedankt voor het bellen. Ja, dank je wel, Klaas. Oké. Okay. Bedankt, jongen. Dag Doeg, Goedendag. Goeienacht. Even ja. kijken. Ik, ik weet niet of er nu nog een... een... Ja, er is een beller. Frank, Frank is aan de telefoon. Hallo. Goedendag Frank. Hallo, nacht. Hoe is het met jouw geheugen? Mijn geheugen is over het algemeen niet zo goed. Oh. Maar ik heb um, een tijdje verdiept in hele leuke technieken... om uh, je geheugen uh, beter te gebruiken. En dat gaat met name met visualisatie. Of met uh, kettingen maken. Kettingen ik kan maken. Ik moet het uh, alfabet achterstevoren zeggen. doordat ik vier zinnen heb bedacht. Zou jakboter extra large worden verkocht? U trouwt snel. Rampzalig qua planning of niet? Moeten leuke koffiedames jenever in het glaasje trommelen En de clown belt af. En dus, dus elke eerste letter is uh, een, een, een letter van het alfabet. Maar waarom zou je dat nou doen? Voor de grap. Ja. <laughs> en um, als ik mensen... Uh, als, ik, als ik het niet vergeet... Want dat vergeet ik dan ook weer vaak. Maar als ik mensen uh, leer kennen... Dan maak ik van hun naam ook vaak een voorwerp. Um, bijvoorbeeld iemand heet Iris. Dan stel ik me voor dat uh, het hoofd helemaal bestaat uit een oog. En dat beeld ik me even heel goed in dat ik het ook voor me zie. En dan vergeet ik die naam niet meer. Ja. En, en, maar dat moet je dan bij iedereen doen? Ja, dat doe ik dan bij iedereen. En dat is dan ook heel erg grappig, want dan krijgt iedereen heel merkwaardige eigenschappen. Zoals? Um, nou, bijvoorbeeld uh, Henk. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Denk. Ja. En dan stel ik me voor dat hij een 100 liter uh, olievat op zijn hoofd heeft... Nou, en elke keer als ik dan Henk tegenkom, dan is dat toch wel eventjes grappig om te denken, hoe heette die ook weer? En dat ik dan dat olifat zie en dat ik denk, denk, oh ja, Henk. En dat werkt ook echt zo? Ja, dat werkt zo. Vooral als je het vrij abnormaal uit uh, het verband trekt. Um, ofwel voorwerpen heel groot bedenkt en in hele gekke kleuren voor je ziet... En zo kan je bijvoorbeeld ook uh, een hele reeks uh, woorden achter elkaar uh, onthouden. door ze aan elkaar te koppelen. Nee. Dus uh, een hele grote schroevendraaier. en hier. Uh... Als een zes verdieping hoog, groot gebouw zo groot uh, zit vallen op een heel klein agentje. Ik noem maar iets geks. En hoe gekker, hoe beter. En dan kan je op die manier uh, visualisatie gebruiken om dingen te onthouden. Maar wat onthoud je dan als je een schroevendraaier als een grote flat op een agent ziet um, uh, In dat geval onthoud je dan die schroevendraaier. <laughs> maar is het niet net zo makkelijk om gewoon een schroevendraaier te onthouden? Um, nee, het is makkelijker, um, vooral <laughs> als je een hele reeks moet uh, onthouden ja? om um, ze aan elkaar te koppelen. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. En, en hoe, uh, hoe was jouw geheugen voordat je deze techniek beheerste? Um, het is nooit zo heel erg go uh, goed, want ik maak ontzettend veel mee. Oké, okay, um, te veel om gadeerd. te onthouden. Ik ontmoet een heleboel mensen en ik kom eigenlijk, omdat ik vaak vergeet om zo'n gek attribuut bij iemand te bedenken, um, kom ik heel vaak mensen tegen die uh, ik helemaal niet ken, maar zij mij wel. En waarom kom jij zoveel mensen tegen dan? Um, omdat ik artiest ben. Oh, wat doe je? Ik ben entertainer, caricaturist, humorist, ik uh, maak cartoons, oh, ik doe trof. eigenlijk van alles. Oh, doe even je website, ga ik even kijken. Despelendefilosoof.nl. De spelende filosoof? Ja. Ben je een filosoof? Ja, in die zin dat ik overal vragen bij stel. Ik heb vandaag nog getwitterd. Een goede filosoof komt niet met antwoorden, maar met vragen. Je hebt lang haar, hè? Ja, klopt. <laughs> en een bril. Oh, je zit op mijn site, wat ja. leuk. Ja, Natuurlijk. En je uh, schrijft ook gedichten. Ik schrijf ook gedichten. Zal ik kan zal er eentje ik... horen? Ja, nee, ik kan hem ook voorlezen, hè, die van vandaag. Je hebt er vandaag een gemaakt, of niet? Oh, nee, wacht uh, even twaalf. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee acht, acht dagen geleden heb je een gedicht gemaakt. Ja, klopt. Zal ik hem voorlezen of doe je maar uit je hoofd? Um, welke staat er? Vrolijk. Vandaag is mevrouw vrolijk. Ze danst over straat. Ze zingt erbij een liedje. En ze huppelt in de maat. Nee hoor, dat kan niet, zegt de bakker tegen haar. U bent toch al volwassen? Gedraag u daar dan naar. Waarom zou ik, lacht mevrouw, ik vind Huppelen fijn. En ik ben er wel volwassen, maar ik blijf altijd klein. Wat leuk dat je die weet, joh. Ja, dat is dan eigenlijk wel weer heel gek. En daar had ik nog niet eens aan gedacht. Alle gedichten die ik heb geschreven, die ja. ken ik uit mijn hoofd. Meer dan honderd. Even kijken, Kleine heren. We doen de Kleine kleineren geschreven op 2 januari. Kunnen kleineren, moet je wel kleinzielig zijn. Door kleinburgerlijk te corrigeren, kleinacht men met heel wat zenijn. Een kind wat zelf heel graag wil leren en maakt men het zelfs tot een proefkonijn. Zo klein en benepen van gedachten krijgen wij de onschuld klein. Daar wij ons kleingoed verkrachten op ons zondag afbraakterrein. Als wij de hoop van morgen slachten, kan niemand onze redding zijn. Ja, er zit een klein foutje in, hè? Oh ja? Ja, je had krijgen wij de onschuld klein, maar het is krijgen wij onze onschuld klein. Oh, oh ja! Nou, kijk. Er dus beginnen er toch wel wat toch haperingen op te treden. Ja, precies. Wat knap zeg! Ja, wat leuk. Ja, apart, hè? Wat ja, het leuk. is niet eens knap, het gebeurt gewoon. Nou, nee, dat is niet knap dan. Maar uh, uh, leuk, wat heb je vanavond gedaan? Ik heb vanavond een uh, karikatuur uh, workshop gegeven in een partycentrum. Leuk, wat, ik ga dat, dat wat leuk. Ja, want ik teken ook karikaturen en ik heb de mensen uh, lekker laten tekenen. En vooral heb ik aan ze geleerd dat tekenen pas gaat lukken als je vindt dat het niet hoeft te lukken. Nou, <laughs> ja, dat is wat voor mij. Goh, <laughs> ik, uh, ja. ik ben onder de indruk. Leuk. <laughs> dank je wel voor het bellen, Frank. Oké, okay, joh. En een fijne nacht, toch. Ja, dank je. Goeie reis. Doeg. Hoi. Ik ga even een mailtje tussendoor doen en dan gaan we daarna nog even naar Jo. Uh, oh, er zijn nog een paar mailtjes. Oh, het gaat weer over de muziek weer. Leuk, ga ik nog even doorsturen zometeen. Uh, ja, uh, even kijken. Nou, mooie muziek dus. Okay. Dat is mooi meegenomen. En dan hebben wij Jos. En die schrijft: Klaas, wanneer s'nachts ooit. Wanneer... Snachts, ja, het woordje x vergeten. Wanneer ik s'nachts ooit wakker lig, ga ik graven in mijn herinneringen aan mijn boekwerken. Ooit ga ik een boek schrijven over mijn jeugd en mijn leven tot nu toe. Ik vind het erg interessant om mijn gedachtegang van nu te vergelijken met die van mijn vader toen die zo oud was als ik nu. Ook belangrijke gebeurtenissen uit het verleden komen dan aan bod. De moord op Kennedy is vergelijkbaar qua impact met de aanslag op de Twin Towers. Mijn vader was even oud in 1963 als ik destijds in 2001. Dit soort vergelijkingen zetten aan tot meer... en zetten mij aan om te blijven graven. Leuke bezigheid en vaak verrassende uitkomsten. Mooie nacht, Jos. Uh, ja, nou, dat was Jos. Even kijken op de Twitter. Uh, volgens mij dat... Nee, nee, dat loopt niet zo lekker. Daar, daar komt weinig binnen. Dan gaan we naar Jo aan de telefoon. Goeienacht. Is mevrouw Jo er nog? Of meneer Jo? Jo kan allebei, hè? Jo is er even niet, hè? Hey Jo! Yes. Ja, Jo! Ja, ik was er wel, want ik was, zat naar je te luisteren dat je e-mailtje aan het lezen was. Ja, nee, dat klopt. dan. Dat is, het bewijs is geleverd. Ja. Yes. Uh, uh, mevrouw Jo is het, hè? Nou, jammer. Zeg maar Jo, hoor. Ja, gewoon Jo. <laughs> gewoon, gewoon Jo. jo. Al ben ik 83, mag gewoon Jo zeggen. 83? Ja. Dan zul je wel een slecht geheugen hebben. Hey. Het eventjes. <laughs> uh, ik heb het net tegen de telefonisten gezegd. De telefonisten? Ja. Dat zal ze niet leuk vinden. Ik, nee, maar ik was. De regisseur, hè, van het programma? Ja, ook oh, de regisseur. Ja, pas op, hè, die mag je nooit telefonisten noemen. Oh, oh dan is de regisseuse. Ja, die was. <laughs> Onthoud het, hè, joh. Regisseur heb een baardje en deze niet. Nee, dat was een mevrouw, dat is waar. <laughs> Maar wat zei je tegen de regisseur? Ik heb gezegd dat ik dus wat ik 66 jaar geleden gebeurd is. Dat, dat weet ik nog als de dag van gisteren. Wat is er toen gebeurd dan? Nou, toen werd ik opgepikt door de Duitsers. Dat was 28 april. Net voor de bevrijding. Want ja. toen hadden ze een handgrenaad bij ons in huis gegooid. En toen moesten we het huis uitvluchten. ja. Uh, nou ja, zulke dingen, dat, uh, dat weet ik nog als de dag van gisteren. Maar dat is misschien wel zoiets groots dat je dat nooit meer vergeet. Nee, nou ja, moet ik even een gedichtje opzeggen wat ik op school moet leren? Nou, dat zou wel een leuk thema worden dan in deze uitzending, gedichtjes. Doe maar. Nou ja, dat was... Uh, ik zat op de christelijke school en dan was het kerstmis en dan, uh, dan werd je uitgekozen uit de klas en dan moest je zeggen... Uh... Ja, dan ga ik de Bijbel voorlezen. Nee hoor, maar dan was het van, uh, er zit een engel des Heers van bij en verkondigt een grote blijdschap, namelijk dat enige geboren is de zaal maken, welke is Christus de Heer? Kan je zult het kindje vinden in de kribbe? Nou, toen was ik acht jaar. Weet je nou ook wat je gezegd hebt? Jazeker. <laughs> <laughs> ja, mooi. Dat is wel knap zeg. En, en, en, maar dat geldt voor alles. Je hebt gewoon een heel goed geheugen. Ik heb. Heel goed geheugen. En wat, wat doe je nou om dat geheugen zo goed te houden? Ja, het, het komt gewoon naar boven. Ik, ik ben met mijn neef voor 16 jaar geleden mee geweest met de auto naar Zwitserland. Ja. Nou, en die was van de week hier. En toen zeg ik, weet je nog dat we de bocht om gingen? En, uh, er was een plaatje vlak bij, uh, bij Zürich. En toen zag ik zulke mooie graanjes van die huizen hangen. En toen zeg ik ineens van, oh, kijk uit, wat mooi. En toen schrok hij zo, trapte niet op de rem. Toen dacht hij dat er wat gebeurde. En niet was van de week hiertoe toezicht nou, tante dat ik dat nog weet. <hums> ja, ik, mijn geheugen is prima. En dat is met rekenen precies hetzelfde. Want als je nou hem... Een... Ik zal aan jou vragen, hoeveel is 75 maal 75? Niet, op de, op, niet even op de computer tekenen. hoor. 75 x 75. Ja. Uh, dus 5625. 5625? Ja. Wacht even. Maar dat, had, dat wist je natuurlijk al hè? Nee nou hoor. Ja, 45 x 45 is 2025. 2025. 5, 35, 25. 035. Oh ja, dat is natuurlijk. Hoeveel zei je dat het was? 2025. 2025. Nee, maar 75 maar 75? 75, dat is 56,25. 5625. Oh ja? <lacht> ik zit dan even fout te rekenen, volgens mij. Nou oh ja, het zal kunnen, weet ik. <lacht> Wacht even. <lacht> Wacht even. Nou, dat, dat moet ik toch kunnen? 75. <laughs> het zal wel kloppen. 6? Ik kijk even naar Jimmy, maar die weet het ook niet. Weet hij het ook niet? Nee, Jimmy weet het ook niet. Nou, dat is een bruggetje. Dat weet ik al vanaf schooltijd. Dat is heel, erg makkelijk. Zal ik het je verleren? Ja, ik heb het gevoel dat het niet klopt. Nou, 25 x 25 is 625. Ja. En dan? Nou. Als je nou 25 x 25, dan neem je 3 x 2, dat is 6. En 5 maal 5 is 25, dus het is 625. Mm hm Ik zit ondertussen even te rekenen <lacht> <lacht> ik, heb er... ik was daar altijd goed in, dacht ik, maar dat klopt ook niet meer. Eh, uh, ja... 2... 5... Ja. Oké, okay. hoeveel zei je nou dat het was, 75 x 75? 75 maal 75? Ja. Dat is 56,25. Ja, ik ja, kan het niet ontkennen. Je hebt gelijk. Nou. Duurt het duurt bij mij iets langer, maar dan uh, weet ik het ook zeker. Ja, Maar ik doe het uit mijn hoofd. Ja, 75 maal 5. Doe nog even een rekensom. iets makkelijker. Ben... Nou, dat is, uh, doe maar 45 maal 45. Nee, maar gewoon even 8 maal 14 of zo. 8 maal 14? <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dat is 8 maal 15... Dat is 4 x 30. 8 x 14 is... Dat is ja. Maar dat is een makkie, hè? Dat is 112. Ja, nee, maar ik bedoel, dat, dat is heel erg makkelijk. Maar net, ja, maar gaat, je had hem niet. Ja, maar dat gaat alleen maar met 75. Ja, jij, jij hebt dat getraind, hè? Dat soort... Uh... Nee, Klaas, het is makkelijk. Dat gaat alleen maar met 25, maar... 35, 45. En dan neem je drie... Als ik nou 35 maal 35, dan neem ik 4 maal 3, ja. dat is 12, ja. en dan 5 maal 5, dat blijft altijd 25. Dus het voortiggetal, dat tel je er 1 bij op. Ja. Dus als je 75 maal 75, <laughs> dat is 8 maal 7 is 56 en 25. Oh, Oké, okay. is het zo makkelijk? Ja, zo maar. Oh, doe Goed. mij er dan nog eens een? <laughs> doe nog even eentje dan. Nou, 15 x 15. Dus x 1, ja. dat, dat is 2 maal 1. Ja. Dat is 2. En 5 x 5 is 25. Dus dat is 225. Ja, maar nou moet ik er nog eentje. Dat, dat ga ik hem maar uit, uitrekenen. 65 x 65. Nee, 75 x 65 kan niet. Wel 75 x 75. Oh, wat moet on hey, waarom kan 65 x 65 niet dan? Ja, 65 x 65, dat kan ook. Ja, dat zeg ik. Dat is, uh, dat is uh, 7 x 6, ja. dat is 42, ja. 25. Ja. 42, 25. Ja. Maar over, dit heeft trouwens niks meer met het geheugen te maken, hè? Ja, nou ja, goed, moet je Ik horen. word er erg door gegeven, zoals je merkt, maar het heeft niets met het geheugen te maken. Nee, dit heeft niks met geheugen te maken, maar dat heb ik al op school geleerd. Dat was een evenbruggetje. Ja. God, die had ik moeten leren. Dat doen ze niet meer, dat rekenonderwijs van tegenwoordig. Hoewel, ik kan ook niet meer echt zeggen dat ik het tegenwoordig gevolgd heb. Maar, um, nee. Nou, leuk om te weten. Maar het, het geheugen nog even, hè, Jo? Ja, ja, prima. Ja, want kijk, dat jij die dingen van vroeger allemaal nog weet, dat is logisch. Maar weet je nog wat er twee uur geleden gebeurd is? Twee uur geleden? Ja, zat ik achter de computer. Dat weten oude mensen niet meer, toch? Ja, maar toen zat ik achter de computer en toen had ik een een um, eentje en dat was zeer mooi en dat ging over de um, Walter Lux dat was van een um, computerman of een computerman die nou in de uh, nou ik geloof dat je toch wel weet ik snap er niks van, maakt niet uit ook um, um, maar die, zit, die zit nou uh, die vliegt nou in de lucht op die, in die astronaut met de andere Nou, Kuipers André Kuipers. Ja. En die heeft via internet, heeft hij nu een hele, van de aarde, heeft hij, je, dan zie je de Nijl en dan, eh, je ziet eh, zeg maar de ene nacht. Ah, dus Oké, okay. en, en daar ik, heb jij net naar gekeken? Daar heb ik net op de computer naar gekeken. Nou, hartstikke goed. Je bent in alle opzichten geslaagd, joh. Ik dank je wel voor het bellen. Graag gedaan. En hou dat geheugen zo goed, hè? Ja, zal ik even het e-mailtje van die, eh, kom, van die eh, vlucht mij toesturen? Ja, en ook even dat rekensommetje nog, even, oh, zodat ik het goed onthoud. Dat je het goed onthoud. Nee, ik weet hem nog wel. Dank je wel. Hey, um, nou, prettige nacht. Ja, voor hetzelfde en succes met je programma klaar. Dank je wel, hè. Doeg. Hoi, hoi. Doeg. Uh, Bert. Hallo. Hallo. Hallo, mijn Bert Bert. Ja. Hallo. Goeien. Hallo. Hoe is het met jouw geheugen? Um, hartstikke goed. Ik heb vroeger heb ik altijd al um, nummerborden heel goed kunnen onthouden. Oh. En had je, had je daar ook een reden voor om die nummerborden te onthouden? Nee, eigenlijk niet. Ik, ik, ik, um, ik was dus veel op uh, feesten bij mijn oma en daar waren ook ooms en tantes uit Duitsland. En daar zag ik de nummerborden van, die kon ik altijd meteen onthouden. En nu? Nu gaat het eigenlijk niet meer zo goed als vroeger, om eerlijk te zijn. Ik heb al, al, al moeite met mijn eigen nummerbord. Ik sta steeds, was gisteren weer in Amsterdam, Dan moet je altijd je nummerbord intypen. Dan ben ik altijd eerst nog een half uur aan het wandelen om te kijken wat het ook alweer was. Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Je linkt gewoon dingen. Uh, li link je daaraan? Jij, uh, jij moet van die, uh, die nummers en die cijfers moet jij een zin maken. Ja. Dan, uh, dan is het veel makkelijker. Van je, zo makkelijk. Van je nummer moet je een zin maken? Nee, van uh, de, de nummers en de cijfers die je ziet maak je een zin. Oké. Okay. Als jij. Um, uh, noem mij een nummerbord. Nou, ik weet mijn eigen nummerbord nog? Nou. Zal ik het zeggen? Nee, uh, Ik doe een ander nummerwoord. Uh, okay. 43 uh, DFS 7. 3 S... Wat? Dat is zeker een goed nummerwoord. Waarom dan? Um, nou, um, jij zegt via 3. Ja. Nou, dat is 43. Dat, dan 7. Kijk jij... dat is 7. Sorry? Nee, opgeteld 7. Opgeteld 7, ja, maar als je het aftrekt kom je op 1 uit, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, ja nou zo, maar dan maak je het alleen maar moeilijker eigenlijk. Oh, oh, oh. Als, jij, als jij heel een rekensom gaat maken, als je van iedere cijfer en iedere letter een rekensom gaat maken, dan wordt het alleen maar moeilijker. Oké, okay. maar moet, hoe moet het dan wel? Jij, jij, um, nou, zoals ik altijd denk, ik maak uh, 43, ik, uh, die 43, daar maak ik iets van, Wat met die cijfers, die letters die daarna kwamen, wat waren dat? Ja, jij moet het onderhouden. Ik weet het niet meer. DHS. DHS. Oh, sorry? DHS? DHS. Weet niet meer zeker. Ja, het maakt ook helemaal geen flauw zo als jij... DHS. Ja. De hoergezint. Ja, 43 hoergezinten. Dat kun je nooit meer vergeten. 43 hoergezinten. Nee, dat vergeet ik niet snel meer. Nee, inderdaad. Dan... Automaat, als je aan die hoerige Sinten denkt, denk je aan die 43, omdat het nergens op slaat. Ja, die theorie die gaat mij toch iets te ver. Omdat het nergens op slaat, ga ja, ik het houden. juist omdat het nergens op slaat. Ja, als ik jou zeg um, uh, 53, 24, 63, 28, dat slaat ook nergens op. Maar zodra je daar een, een zin aan linkt, net als bij een liedje, um, hoeveel miljoen mensen wonen er in Nederland... Ja, uh, dan denk jij aan één liedje. Vijftien. Uh, juist, dat is verleden tijd. Maar Klopt al dat lang niks daar... meer van, hè? Nee, dat, dat zeg ik, dat is verleden tijd. Maar dat is daar zo aan gelinkt... Ja. Dat het, gewoon... Uh, dat is gewoon zo, dat, dat hoort daarbij. Vijftien hoort bij die miljoen mensen. Mm -hmm. Snap je? Dus dat de cijfer hoort bij die letters. Ja, en maar zo, of het mijn geheugen is... nou veel zou helpen, dat weet ik niet. Nou ja, dat, dat, iedereen heeft daar zo zijn uh, ezelbruggetjes voor... maar uh, bij mij werkte dat was hartstikke goed. Maar je zei net dat je geheugen wat minder goed was geworden, of niet? Of in ieder geval het nummerbordgeheugen is wat minder goed. Ja, zeker, goed. zeker. Um, uh, ik kan het nog wel, maar vroeger ging dat mij eerder makkelijk af. Ik, ik, ik kon, um, um, als ik dat zag, dan wist ik eigenlijk niet eens wat ik gezien had. En, ik, en mijn vader vroeg dan naar mij op de terugweg in de auto welk nummer was dat. En ik wist dat. Hm, grappig is dat, hè? Ja, dat is heel, heel vreemd. Hoe oud ben jij nu? Ik ben nu 29. 9, dus dat is nog wel tamelijk jong? Ja, dat ligt eraan. Ja, dat is maar hoe je het bekijkt, maar dat is, nou, vind je niet oud. 29, toch? Dan, nee, dan nee dat moet moet nog wel ja, redelijk goed werken. Als je 29, 20ste sterft, dan uh, ben je niet oud geworden. Nee, precies. Ja. <laughs> um, en, maar door het zo aan te pakken met dat geheugen van jou, mm -hmm. um, ja, het is dus iets minder goed geworden, in ieder geval wat betreft de nummerwoorden, maar over het algemeen ben je wel tevreden, nog of niet? Ja, maar ik, ik begin uh, mijn geheugen wordt selectiever. Oh, wat kun jij goed onthouden? Uh, vroeger nummerborden. Ja, dat weet ik. Tegenwoordig alleen dingen die mij interesseren. Uh, ik heb uh, mijn geheugen is selectiever geworden. Wat ik uh, dingen die ik heel erg interessant vind, kan ik heel goed leren. Dingen die ik uh, die mij niet interesseren, uh, komen er bij mij niet in. Ja. Ja, dat is vrij gebruikelijk. Ik heb dat ook. Ik, ben, ik heb een tamelijk slecht geheugen en soms dan weet ik opeens dingen en ik denk, hoe kan dat nou dat ik dat wel onthoud? En waar als, ik, heel als ik jou nou vertel dat je 7 miljoen gewonnen hebt en ik vraag je over 10 jaar wat jij gewonnen hebt, 10 jaar geleden, heb, dan heb je 7 miljoen gewonnen. Nou, wel als het echt waar zou zijn geweest. Al nu weet dat ik het niet. Bedoel ik. Dat bedoel ik. Dat is wat ik uh, wil zeggen. Ja. Dat, dat, dat, ja. het, het is maar net hoe belangrijk het voor jou is als als jouw uh, moeder overlijdt op uh, 24-jarige leeftijd... dan weet jij dat over uh, 100 jaar nog, als je zo leeft. Ja, ja, die kans is eigenlijk niet zo groot dat ik dan nog leef. Nee, nee dat, is, dat is waar. En nu, nu heb ik dat met, uh, met wijn. Ik kan me heel goed wijnfles onthouden. Ik weet dat van elke fles die ik thuis heb, en dat zijn er behoorlijk veel... Uh, waar die vandaan komt. Je bent echt een wijndrinker. Ja, met mate. Oh, ik drink, ik drink uh, uh, uh, Frank de Zogelk... Uh, ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Welke wijn? Frank, Frank de Zogel. Dat is uh, ook wijn. Nee, die ken ik niet. Dat is een Franse wijn. Ja, dat is uit een streek onder aan uh, uh, de, de, de, de Kuit. Dat is uh, zuidelijker. Daar, uh, dat is heel plaatselijk, want ik dat geproefd. Heb. Ik heb vrienden daar wonen en ik, dat is hele lekkere uh, wijn. Um, die dronk ik daar samen met zijn uh, uh, vrouw Pleunie. En da dat is ook steeds een hele goede vriend van mij. En die, heeft, die weet ook heel, heel veel van mij. <hums> ja, leuk. Moet ik eens leren kennen dan die man. Laat hem ook eens bellen. Nou, die praat uh, Frans. Dus oh dat, uh. ja. ja, ik niet. Zo goed nee, althans. Ja, nou, een, wel, wel, een beetje wel natuurlijk, maar niet zo goed. Uh, Bert, we, we, we dwalen een klein beetje af. Vind het goed als ik even naar een volgende bellen? ga? Uh, natuurlijk. Of wil je nog heel graag iets zeggen? Uh, het, het enige eigenlijk wat ik uh, wil zeggen is, uh, je hebt maar één geheugen en ben daar uh, zuinig op. Zeer, zeer zuinig op. Dat is een goede tip. Die nemen we mee. Okay. Die weet ik morgen uh, zeker is, nog. Succes met uw programma en dag. Uh, Mag ik even wat vragen, Bert? Ja. Nog één ding. Je hebt ook een beetje Frans accent. Uh, fra ja, mijn uh, vader is Duits en mijn moeder is Frans. Want je, want je heet Bert. Bert, ja. Is, Ber dat ja, ja Bert. Oh, Bergh. Bergh, Ja, oh, vandaag. Oké, okay. van ja, Bert en ja. Frans, zo'n rare combinatie. Maar nou ja, even. nee, nee, nee, Pep. Ja, dankjewel, ja. hè? Oké. Okay. Voortwillig. Slaap lekker Et zo meteen. Voilà. Doeg. Even een mailtje weer tussendoor. Uh, heb je een slecht geheugen, dan beoordeel je je medemens niet al te best? Staat hier. Want je bent je eigen fouten vergeten. Ieder mens heeft wel iets op zijn geweten. Uh, je mag het geloven of niet, maar ik kan me voorvallen herinneren van toen ik twee jaar was. Gezichten vergeet ik ook nooit meer. Mijn broer had dezelfde eigenschap op dit gebied. Het mailtje was van Roel. En dan hebben wij... Even kijken... Cor. Uh, hallo Klaas, misschien is dit de sleutel tot jouw item van vandaag. Twee jaar geleden werd mij door een uitgeefste van Triangel gevraagd mijn leven te beschrijven. Maar, vertelde zij erbij, als je schrijft, gaan er veel vakjes uit je verleden open. Inmiddels ben ik een jaar geleden begonnen met schrijven. Verbazingwekkend beleef ik nu dat er herinneringen, herinneringen naar boven komen die ik al lang vergeten was. Leuke en minder leuke herinneringen worden nu door mij beschreven. Misschien een goede tip voor mensen om hun verleden te beschrijven. Dan komt er weer van alles boven. Met vriendelijke groet, Cor vrolijk. Dankjewel, Cor. We gaan. Ik ga nog even kijken of er getweet getwitterd is. Mm. Oh, oh. <laughs> Grappig. Frank, die wij net in de uitzending hadden, die van die gedichtjes, die uh, heeft getwitterd dat hij lekker gekletst heeft in Casaluna. Uh, uh. <laughs> en dan hebben we meneer Abma, die kan het niet meer aan, deze uitzending. Die, kan het, die, die wil dat Casaluna zijn kop houdt. Maar hij kan beter de radio uitzetten. Dat is makkelijker. Goed, we gaan naar Jack. Ja. Goedenacht. Goedendag. Hallo. Nou, mijn eigen geheugen, dat even uh, om te beginnen, daar is verder niks mis mee. Ik ben uh, beroepshalve continu bezig met allerlei uh, codenummers. En die rollen er nog steeds per uh, tientallen. Uh, rollen die eruit, die kan ik feilloos combineren met uh, de personen of de bedrijven. Die bij... Wat doe je met codenummers dan? Um, in de beveiliging. Ja? En... Nou, dus iedere... iedere uh, Ieder, ieder, ieder pand wat beveiligd is, dat heeft zijn specifieke code. Oké, okay, en die ken je allemaal? Nou, een heel aantal daarvan, natuurlijk niet, uh, niet honderden, maar. En nou komt het leuke. Oh, als komt... er nu één is waar ik uh, een beetje moeite mee heb, ja. dan kan ik het me bijvoorbeeld wel herinneren als ik een, uh, een toetsenbordje voor me zie. Dus gewoon 1, 2, 3, een tweede rijtje, uh, 4, 5, 6, et cetera. Als oh, ja. ik dat voor me, voor me heb. Kan ik zo'n code van een bedrijf waar ik voor sta vrijloos intoetsen? Visualiseren? Uh, als, ja, als je me twee minuten ervoor gevraagd had, wat is de code, dan weet ik het niet. Ah, grappig. Ja, dat zijn van die, van die, van die rare dingen, dat, uh, dat is de, de kronkel, zullen we maar even zeggen. Maar dat kun je in gedachten, hè? je hebt niet dan zo'n zo toetsenbordje nodig. Nee, dat, nee, nee. In, in gedachten moet ik het voor me halen, of wat nog gemakkelijker is natuurlijk, als ik voor het toetsenbord sta... Ja. Want iedere, iedere alarminstallatie heeft nou eenmaal een toetsenbordje. Ja. Um, je staat er altijd voor en dan was het van, welke was er ook alweer? Oh ja, en dan tik je hem er feilloos op. Heb je ook nog een lijstje als backup? Nee, nee, nee, nee. Wij hebben geen lijsten. Dus je moet het zou echt onthouden? Dat zou oh. een beetje gevaarlijk zijn. Hè? Ja, maar als je het dan niet weet? Ik bedoel, of... Nee, dan krijg je hem telefonisch door van je meldkamer. Oké. Okay. Maar dan krijg je alleen die code door die jij nodig hebt op dat moment. Ja, ja, ja. Het zou natuurlijk veel te gevaarlijk zijn als je lijsten bij je had. Ja, dan want dan, dan slaan ze je op je kop en dan pakken ze die lijst en dan gaan ze naar binnen. Duist, dat bedoel ik. Nee, dat zou niet kunnen natuurlijk. Hm. Maar dat was eigenlijk niet de reden dat ik belde. Oh, maar wat dan wel? Nou, ik heb een uh, hele lieve schoonmoeder van 94. Hm. En die is uh, aan het dementeren. Ja. Nou zie ik dat uh, menske heel veel. Dus ik zie ook exact hoe snel uh, de menselijke geest, dus de herinnering, iemand kan verlaten. Ja. Zelfs de lange termijn. Ja? Ja. Dus, dus... Zelfs de lange termijn geheugen. En dat wilde ik uh, aansluiten aan uh, iemand die een paar. Uh, een paar bellers voor me. Ja. Die had het over morfine. Ja. De eerste dag dat zij een nieuwe pleister krijgt... Ja. Dan is ze alles kwijt. Dan ja? Dan is ze echt helemaal alles kwijt. Dus dat, dat, dat, dat bevestigt dat verhaal? Dat was het verhaal dat, van dat, Tom? Ja, dat, uh, is echt dat, uh, dat bevestigt dat heel erg. Want de tweede dag... Dan begint er weer iets te komen. Ja. Van het lange termijn. De derde dag meer. De vierde dag... Dan weet ze bijna van het lange termijn geheugen alles. Oké, okay, en om hoe, hoeveel tijd moet ze zo'n. Uh... Ik dacht dat het om de vier dagen kwam. Oké. Okay. Een nieuwe nieuw, uh, pleister. En, en uh, weet jouw schoonmoeder dat het geheugen slecht is? Geworden? Dat dat gaan nee, nee, nee, nee. Nee, daar is al te ver voor. Daar uh, is al te ver voor weg. En ze herkent jullie nog wel? Ja, ze herkent ons. En verder is ze heel erg slim. Hm. Uh, ja, natuurlijk weet ik dat. Het <lacht> zolang totdat ze een naam hoort. En dan van, oh ja, dat is die. <lacht> maar van een aantal van ons weet ze het nog heel goed. Ze herkent wel iedereen van gezicht. Ze weet dus verdorries goed of het, uh, of het een van de kinderen of uh, kleinkinderen of, of schoonkinderen is. Mm -hmm. Alleen van degene die ze vaak ziet, daar weet ze de naam nog van te herinneren. Ja, ja. Maar zelf heeft ze er echt geen weet van. En het gaat snel achteruit. Ja, ja dat, gaat, uh, dat is verbazingwekkend. Van iemand die uh, anderhalf jaar geleden nog... Uh, ...vier sterren kruiswoord weet. Hmm. Heb je nu iemand die... Uh, mm, ...nou ja... ...niets meer weet. Ja. En dat is, uh, dat is echt verbazingwekkend... Kun je er goed tegen? Nee. Bij vlagen. Voor een uurtje als ik daar ben. Maar dan moet ik niet langer blijven. Want dan? Mm, dan groeit het je boven het bed. Dan eh, zie je toch dat de mensen die met deze, ik noem het voor het gemak even patiënten, werken... te weinig waardering krijgen... Hm. Ik heb een zeer hoge pet op van het uh, verzorgend en verplegend personeel die met deze mensen werken. En die dat ook dag in dag uit kunnen blijven doen. Nou weet ik wel, die leggen dat gedeeltelijk naast zich neer. Want anders kun je dat niet. Maar dan nog. Het is een zeer ingrijpend iets. Ja. En je moet er geduld voor hebben ook, denk ik. Geduld, maar dat is het juist. Geduld heeft geen zin. Want normaal gesproken leer je een kindje iets. Dan heb je geduld om het iets te leren. En dan weten ze het. Mm -hmm. Maar je kunt deze mensen niks meer leren. Het wordt alleen maar minder. Ja. Wat je ze probeert te vertellen is vaak al te veel. Ja, dat wordt niet meer bevat. En dan ervaar je dus eens weer te meer dat het teleurgang van een geheugen, dat dat heel snel kan gaan. En zoals een van de vorige bellers ook zei, wees er zuinig op. Want het, eh, dan realiseer je je pas, eh, als je dit ziet verdwijnen, wat een kostbaar bezit je hebt. Ja, Jack, ik dank je wel voor het bellen. Oké, okay, dag. Go goeienacht, hè. Doeg. Meneer Huizinga. Ja, daar was ik. Hallo. Goedenavond. Ach, ik heb een kort verhaal. Ik ben een Groninger, dus kort van verhaal. <laughs> ik ben 86 jaar. Ik heb veel dingen in mijn leven meegemaakt, onder andere in een gev gevangenkamp in Duitsland. Ja. En het gekke is, of nou, het bijzondere is, dat de. De vreselijke nare dingen. die ik daar dus meegemaakt heb. de honger en dergelijke. dat ben ik vergeten. Maar u weet het wel, want u zegt het net. Ja, ik weet wel dat dat allemaal gebeurd is. maar details ben ik kwijt. Maar wel de leuke dingen. Het vlooien vangen. en het luizen plukken. bij me, de mensen. Dat, dat vond u leuk? Luister, Nou, dat vond ik niet leuk. Dat vond ik noodzakelijk kwaad. Ja. En dat kan ik nog precies herinneren en, en zo exact ook wel hoe ik ze dood maakte of kapot maakte. Tussen de nagels? En tussen de nagels en ook wel tegen de, de kastdeur aan, zeg maar, hè? Yeah. waar ik dan was. En, en ik vind ook wel, dat, dat merk ik bij mij, als ik bijvoorbeeld een heel mooi stukje muziek hoor, dan vergeet ik de zanger of zangeres. ...dan focus ik zo op de muziek... ...dat ik de naam van de zanger of zangeres... ...niet interesseer of nonchalant, non mee omga. Ja. Dus ik vind ook veel dingen... In. techniek doe ik heel veel in... ...dus als ik iemand hoor over techniek praten... ...dan weet ik na afloop niet meer... ...god hoe heet die man nou in vredesnaam... ...en ben ik zo gefascineerd in die techniek bezig geweest... Ben ik dat vergeten. Ik ben nu het laatste half jaar, een half jaar in het ziekenhuis geweest. Ik heb vier en een halve maand gelopen met een gebroken nek. Nee, echt? En daar hebben ze een ziekenhuis, ik noem geen ziekenhuis, iedere keer maar weer een verkeerde diagnose gesteld. Met andere woorden, bekeerde niets bij mij. En ik heb iedere keer gevraagd voor een sukke opinion. En ik kreeg ik niet uiteindelijk door heel veel gedonder heb ik die gekregen. Na 4,5 maand, en toen bleek dat ik twee gebroken dekwervels had. Ik heb daar verschrikkelijk veel pijn gehad. Ja. Heel veel verschrikkelijk. Ik ben uiteindelijk in Groningen, daar wil ik wel zeggen, in het UMCG geopereerd door een neurochirurg. Zo geweldig, zo fantastisch. Ongelooflijk. Ik draai mijn nek weer net als voorheen. Ik heb allemaal titanium, bussen en platen in mijn nekwervels gekregen. Maar die pijnen ben ik, als de kinderen nu met mij praten, erover praten, dan ben ik er eigenlijk alweer vergeten. Hm. En ik krijg nog zorgzusters thuis die zeggen: ach meneer Huizen, u toen meegemaakt hebt, is verschrikkelijk. En denk ik: Is dat zo erg geweest? Ja, dus u onthoudt de leuke dingen? Ja, gek is dat. Ja, maar wel maar mooi. Maar wel mooi, toch? Nou ja, uiteindelijk wel nou ja. <laughs> ja, dan heb je een leuk leven gehad als je terugkijkt. Ik heb ook een le leuk leven gehad. Ja, want u bent de slechte dingen vergeten. Ja, nou, nou ja, sommige dingen nog wel. Maar toch heel veel slechte dingen, onaangename dingen vergeten ik trouwens. Ja. Uh, meneer Kom. Huizinga, voor Groningen bent u vrij lang aan het woord geweest, vind ik. Ja, dank u wel. <laughs> da Goede nacht, bedankt voor het bellen. Ja, dank u wel. Doeg. Nou, Goede Harry. Harry? Ja. Hallo. Uh, hoort u mij? Jazeker. Oké. Okay. Hoort u mij ook? Uh, nou, ik wil namelijk iets vertellen over mijn geheugen. Ik heb een vrij goed geheugen. Ja. En, uh, maar ik ben een, tien jaar geleden ben ik blind geworden. Tien jaar geleden blind geworden? Ja, door een ziekte. Retinitis pigmentosa. Dan ben ik langzamerhand zo van goedziend naar slechtziend gegaan. Oh. En toen is mijn geheugen anders gaan werken. Het geheugen want is ook vroeger, anders gaan werken? Ja, want vroeger kon ik dus zeg maar iedereen uh, zijn naam goed onthouden. Ja. En dat is gewoon uh, overgegaan. En kwam dat ook door die ziekte? Nee, dat komt niet door die ziekte. Dat komt gewoon omdat ik gewoon de mensen hun gezicht niet meer zie. Oké. Okay. Dus doordat ik geen gezichten kan zien... Ja. Uh, en iemand stelt zich voor... Ja, dan zegt iemand, die persoon zegt zijn naam... Maar ja, uh, dat, ja, dat vergeet ik gauw weer. Dat probeer je wel te onthouden, maar... Uh, je kan namelijk een naam niet koppelen als je het gezicht niet ziet. Nee. Ja, daar nee. Kan, kan ik me iets bij voorstellen, ja. En, ja. en zijn, er, zijn er meer van die uh, onverwachte veranderingen? Door dat blind zijn. Uh, nou, ook met geluiden. Uh, de geluiden, de oren die gaan natuurlijk uh, scherper horen. Ja. Dus de geluiden die worden ook op een andere manier onthouden. Ja, uh, ja de, omdat alles ook scherper is. En, en, dat, ook en, dan, dan, dan, van... en dan is het beter? Het geheugen ook? Nou ja, anders ik onthoud ik iemand zijn stem uh, beter. Hè? Uh, ook de nuances die in een stem zitten, ja. die onthoud ik ook veel beter. Ja. En als we het over herinneringen hebben, hè? herinner jij ja. nog hoe mensen eruit zien? Ja, dat wel. Ja, ja. En herinner je... Ik heb wel een goed geheugen over de, zeg maar, de, de personen die ik vroeger gekend heb. Ja. ja. die kan ik goed herinneren, die kan ik ook al voor me halen. En, en herinner je, je hoe de stad eruit ziet, of het platteland, hoe ja, de bossen absoluut. eruit zien, Gewoon, hoe de zee eruit eh, ziet? Ja, ook hoe auto's eruit zien en uh, ja, hoe alles eruit ziet. Ja, want als ik droom, dan, dan zie ik ook. Dus alleen als ik droom, dan zie ik. Gek joh. En als ik dan wakker word, ja, dan leef je weer in de wereld waar je niks in ziet. Ah, dat lijkt me afschuwelijk. En die, die, die ziekte, heb je die nog? Of is die over? Nou, nee, dat is een uh, genetische afwijking. Ja. En die kan dan later, als je er wat ouder wordt, dan gaat die in uh, ja, zijn tol reizen. En dan, ja, dan sterft dat netvlies af. Dus die ging alleen over ogen? Zegt u? Euh, zeg maar je. Nee, die ziekte die had alleen met de ogen te maken. Die had niet met iets anders ook nog te maken. Zo, want ik ben gewoon een gezond, verder. ja, ah, ja, ja. alleen uh, dat is uh, toen ik een jaar of twintig was, toen zei mijn oogarts. Die zei van, uh, u zal over tien jaar blind zijn. Uh, ja, toen ik dertig was, toen was ik dat nog niet maar hij ging wel slecht zien. En, en, en dat is, is het... heel langzaam, zegt u? Uh, sorry, uh, ik ben... is het zo erg als ik denk dat het is? Ja, nou ja, het is natuurlijk uh, heel veel dingen moet ik wel missen. Hè? Want ik, ik, ik las, ik had hobby's. Hè? Ik, ik keek tv en ik las veel. En dat gaat natuurlijk allemaal voorbij. Hm. Dus al die, die films die ik vroeger uh, heb gezien, ja, dat kan ik allemaal wel onthouden. W Wint het? Ja, dan kan, je slaat me eigenlijk een beetje daarvan af omdat ik natuurlijk ook allerlei andere dingen ga doen. jij ja, kan nu constant uh, gaan zitten jammeren natuurlijk van... Uh, goh, wat is dat allemaal zo erg dat ik dat heb en uh, dat ik dat allemaal mis. Ja. Dat kan niet hè. Heb je een gezin? Ik heb een gezin, ja. En die kinderen? Ja, ja ik heb drie kinderen. En uh, ja, die zijn ook allemaal weer wat ouder. Ja. En die hebben gelukkig deze afwijking niet aan hun ogen. Ja. Maar die herinner je dus van tien jaar geleden? Ja, ja, ja. Want dat is natuurlijk mijn dochter, die komt wel eens bij me. Ja, en die is nog maar negentien. En ja, die zag ik eigenlijk tien jaar voor, geleden voor het laatst. Ja. En dus langzamerhand is dat gezicht, toen ik helemaal eerst ging dat veranderen. Of ja, was. ja en nou zie ik echt alleen maar een gestalte. Ik kan absoluut niet haar gezicht zien. Ja. Ook niet als een foto uh, neerlegt of zo. Of uh, als je het gaat versterken. Nee, het helpt allemaal niet. Ik kan het gewoon niet zien. Alleen maar een vaag verschijnsel. Nou, lijkt me... Uh, ik ja. moet ophalen, want het programma zit erop. Dankjewel voor het bellen, Harry. En Oké. Okay. Dag. Dag. Nog heel even, want Bram heeft nog een mailtje gestuurd. En die, uh, die zegt, het nou ja, gaat over goed geheugen en zo. Ja, nou ja, ik had het net zo goed niet kunnen zeggen, want ik, ik heb gewoon geen tijd meer om het voor te lezen. Maar in ieder geval, Bram, wel bedankt voor het mailtje. Uh, ja, want ik moet nog wel even zeggen dat uh, maandag Lex Bolmeijer gaat praten met de criminoloog Tom de Leeuw. Die heeft onderzoek gedaan naar geweld op het voetbalveld. Op 26 januari is er een grote bijeenkomst in de Tweede Kamer... over de werking van de voetbalwet. En volgens De Leeuw hebben ook hooligans bestaansrecht. Zo is het maar net. Goed, wij gaan plaatsmaken voor Nora. Nora Romanesco die is er weer. Vorige week had ze een weekje vrij. Uh, zij uh, gaat zo meteen nachtvluchten presenteren. En dat begint met de vlucht in het verleden. Ik wens u een heel goed weekend. Wat ons betreft topmaandag. En wat mijzelf betreft heel graag tot volgende week vrijdag. Dag.